Koeltje loopt weg. Op haar verjaardag kreeg Heleentje van haar vader en moeder een jong hondje. Hij was wit met zwarte vlekken. En Heleentje vond hem het liefste hondje dat er bestond. En misschien was dat ook wel zo, maar hij was in ieder geval ook heel ondeugend. Toen Heleentje hem s'avonds in de keuken in zijn mandje legde, sprong hij er meteen weer uit. Hij pakte een groene kool uit de boodschappenmand en rende ermee door de keuken. Heleentje moest daar zo om lachen dat ze besloot haar hondje Kooltje te noemen. De volgende morgen beet Kooltje alle brievenstuk die de postbode in de brievenbus had gedaan. En toen de moeder van Heleentje hem in de tuin liet, rolde hij eerst door de bloemperken en ging toen met zijn vuile pootjes op de schone was in de wasmand liggen. Later op de ochtend zaten Heleentje en Kooltje bij de vijver in de tuin. Kooltje blafte tegen de goudvissen en probeerde ze met zijn poot uit het water te slaan. Om één uur moest Heleentje eten. Ze liep naar binnen en liet Kooltje alleen in de tuin. Er kwam een ondeugende blik in de ogen van het hondje. Nu kan ik tenminste rustig in de vuilnisbakken gaan snuffelen, dacht hij. De vuilnisbakken stonden bij het tuinhek. Maar aan de andere kant van het hek stond een moedervos met drie jongen. Een van de jonge vosjes wilde ook in de vuilnisbakken kijken en kroop door een gat in het hek de tuin in. Hij liep naar de vuilnisbakken en zag Koeltje. Wat een rare vos ben jij, zei het jonge vosje. Je oren zitten ondersteboven. Ik ben helemaal geen vos. Ik ben een jong hondje, zei Koeltje. Maar net... Toen de jonge vos wilde vragen wat dat was, riep de moeder vos hem terug. Het jonge vosje kroop door het gat in het hek naar buiten. Kooltje kroop achter man. En toen Heleentje even later naar buiten kwam en haar hondje riep, was hij verdwenen. Kooltje was achter de vossen aan naar het bos gelopen. Hij speelde verstoppertje met de jonge vossen en probeerde samen met hen torren en kikkers te vangen. Hij had het reuze naar zijn zin, want er was niemand die zei dat hij dat niet mocht. Het werd donker. Wat eten jullie vanavond? vroeg Kooltje. Spinnenkoppen en keverstaarten, zeiden zijn nieuwe vriendjes. Dat leek Koeltje niet zo lekker, maar omdat hij honger had, at hij er toch wat van. Na het eten zei de moedervos, nu moet je naar huis, hondje. Koeltje keek angstig om zich heen. Hij zag overal griezelige schaduwen en hij hoorde allerlei vreemde geluiden. Maar ik weet niet hoe ik thuis moet komen, zei hij. Dan moet je vannacht maar hier slapen, zei de moeder vos. De vossenfamilie kroop in een hol in de grond. Er was nog net ruimte over voor Koeltje. Midden in de nacht begon het te regenen. Koeltje werd nat. Het is helemaal niet leuk om een vos te zijn, dacht hij. Ik wilde dat ik in mijn warme mandje lag. De volgende morgen kroop Kooltje al vroeg uit het vossenhol. Hij begon te lopen, maar na een tijdje ging hij zitten en begon heel zielig te janken. Opeens hoorde hij Helentje roepen, Kooltje, Kooltje. Kooltje kwispelde met zijn staart en rende naar haar toe. Helentje pakte hem op en zei... Ondeugende hond, je mag nooit meer weglopen. En Kooltje dacht: dat zal ik ook niet doen, want hij had Heleentje erg gemist toen hij s'nachts in het vossenhol moest slapen.